Ja, met zoffendocht, zingloos alarm, weer als de beste Over vaste avond, ieder jaar bij ons, in het gat. Een lekker pilsje drinken aan de tocht, en ook wat kletsen Mijn neuzenbal benintocht, het vallen van de kraai O krabegat, weer een stadje aan de schelde. maar kiezen op aan het beurswijn en de markt. Mijn krabbegat, Ik zou jou nooit niet willen rijden. Ik zou hard gaan huilen. Als ik geen krab zou kunnen zijn. Krabbe, geld is heel tuin en onze maart wezen terrasjes. Kijk in de pot ook onze macht. de Zeeland en de Kaai. De spieren tussen achterom en ook het bleekveld. We zien in het midden, het geitje van Middenos. O oh, krabbegat, hier een zakje aan de schelde. Maar kiezen of aan het busplein en de markt. Mijn krabbegat, ik zou jou nooit niet willen rijden. Ik zou er van huiden als ik geen kap zou kunnen zijn. O Krabbegat, hier in ons hartje aan de schelde. Maar ik kiezen op aan het beurspijn en de macht. Mijn Krabbegat, ik zou jou nooit niet willen ruilen. Ik zou uit gaan huilen. Als ik geen kap zou kunnen zijn Heel erg gaan huilen Als ik geen zou kunnen zijn